Elf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De oppositie in Egypte is niet tevreden met het besluit van president Morsi om een omstreden decreet in te trekken. Met het decreet had Morsi meer bevoegdheden en stond hij boven de rechterlijke macht. Het referendum over de nieuwe grondwet op 15 december gaat wel door. En de uitbreiding van de macht van de president staat ook in de ontwerpgrondwet en daarom is het intrekken van het decreet niet voldoende voor de oppositie. Maar volgens de overheid kan de datum van het referendum niet meer worden veranderd. De afgelopen weken is er in Egypte gedemonstreerd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 In Friesland is vannacht een automobilist om het leven gekomen door IJssel. Hij raakte op de A32 van de weg. De auto sloeg een paar keer over de kop en belandde ondersteboven in een diepe sloot. De bestuurder was een man van 45 uit Kampen. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Met name op wegen in Noord-Nederland was het vannacht spekglad door IJssel. Er waren tientallen ongelukken, de meeste leiden alleen tot blikschade. In Zuid-Limburg sneeuwde het tot halverwege de ochtend. Daarna begon het te dooien en ging de neer over in regen. Door zware sneeuwval en kou zijn op de Balkan vijf mensen om het leven gekomen. Vier Kroaten en een Serviër overleden als gevolg van sneeuwstormen. De barre weersomstandigheden leiden bovendien tot chaos in het verkeer. Veel wegen zijn onbegaanbaar of afgesloten. Het openbaar vervoer in de steden ligt grotendeels stil. Op de belangrijkste snelweg van Servië stonden automobilisten urenlang vast... toen er in korte tijd zo'n 50 centimeter sneeuw viel. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag geregeld buien bij een stevige westenwind, maar ook af en toe zon. Het wordt 7 graden aan de kust en 3 in het binnenland. In de avond wordt de wind aan zee mogelijk stormachtig. Dit was het NOS Journaal. Metzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans. Beleefde muziek, 24 uur per dag.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 Garmin, Ga naar Dit is Radio 1. En welkom terug bij OVT vandaag vanuit het museumcafé van het Allard Pierson Museum in Amsterdam. In de tweede helft van het uur kunt u luisteren naar het eerste deel van een spoor terug over de lode jaren in Italië. De jaren van extreem geweld van links en rechts, die volgt op de aanslag op een bankgebouw... in december 1969. Dat is dus deze week, 43 jaar geleden. Dat ongeveer om vijf voor half twaalf. Ik wil ook nog even zeggen dat als u ons wilt mailen... dat het kan op ovt.vpro.nl. Maar uh, we gaan eerst praten over de Gouden Eeuw. Want uh, inderdaad, vanavond op Nederland 3 begint de jeugdserie. En uh, dinsdagavond op Nederland 2 begint de serie voor de grote mensen. Over de Gouden Eeuw kunt u de eerste aflevering zien. NTRV trv serie. Er is bovendien een boek verschenen en een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Dat u wellicht kent als het Amsterdamse Historisch Museum. Maar dat historisch moet u dan maar wegdenken. behalve nu, want het gaat lekker over de Gouden Eeuw. En dat is wel degelijk vroeger. Hans Goedkoop is hier, hij bedacht de serie en hij is de gids eigenlijk. 13 afleveringen lang en de historicus Kees Sandvliet is hier ook. Hoofdpresentaties van het Amsterdam Museum. En als derde gast is Luc Panhuysen hier, ook een kenner van de Gouden Eeuw... en auteur van boeken over de Gebroeders de Wit over 1672. Het jaar dat die hele Gouden Eeuw eigenlijk zo'n beetje werd opgedoekt. Hij geeft de aftrap van onze eigen lijst van de 13 grootste Gouden Eeuwers. Want, dan zitten we nu al gelijk bij een puntje... Die gouden eeuw, wanneer was hij eigenlijk? Wanneer begint hij eigenlijk? Hans? Ja, het is een beetje zoals de, de 20e eeuw die in 1914 begint. Hè? De, de, uh, natuurlijk niet uh, precies bij de nul. Wij laten hem eens een beetje beginnen bij de val van Antwerpen, 1585, het moment dat de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden gescheiden worden. Uh, het Spaanse gezag houdt de zuidelijke helft, uh, de noordelijke helft, wordt het nieuwe Nederland het terrein van de opstand. Uh, Protestants, althans, dat is het dominante geloof daar. Dus net een jaar na de moord op Willem van Oranje. Ja, ja, dat is een beetje de ironie. Hè? Willem van Oranje, leider van de opstand, wordt vermoord. Uh, Antwerpen valt, komt terug in Spaanse handen. En dat is het moment waarop je denkt, nou, dat was het jongens. Einde opstand, niks Nederland, die Spanjaarden nemen de boel weer over. En de ironie is dat dat juist het punt blijkt te zijn... waarop de noordelijke helft zich kan losmaken. Heel veel geld en geestelijk kapitaal uit het zuiden overneemt... en uh, de Gouden Eeuw die in het zuiden in Antwerpen al in de 16e eeuw bestaat... als het ware overneemt. Dus uh, zodra je de Belgen kwijt bent, kan het, uh, kan het goed gaan? Nou, je kan het ook andersom zeggen. Het is om... het is allemaal, we danken het allemaal aan de Belgen. Of, Zelf hebben we niet zoveel gedaan. Nee, precies, want die kwamen allemaal naar ons toe. En die hebben... Met hun geld en, ja. en, en, en drukkerijen en uh, alles. Kees, uh, die... Val van Antwerpen, begin Gouden Eeuw? Of denk je er anders over? Nou ja, kijk, daar kun je dus eindeloos over discussiëren. Het is net als met het beginjaar en het eindjaar. Het eindjaar 1672 is een logisch eindjaar, want het is het begin van het einde. Maar je kunt ook best argumenteren dat het echte einde de vierde Engelse oorlog is in de jaren 80 van de 18e eeuw. Want de beste tijd van de VOC is het begin van de 18e eeuw. Dus het, uh, het is net zo als de, de geschiedenis van de Republiek zelf. Het is een rommelige geschiedenis. Uh, en je moet op een gegeven moment kiezen een begin en een eind. Hey, Luc, uh, uh, heb je er ook nog iets over te zeggen? Ja, ik heb al hele verstandige dingen gehoord. Oké, okay, nou dan... Uh... <totstut> Die rest is nu ja, ja. ja. al. Tot zeggen... zover in ja. Panhuizen op deze zondagmorgen. Het ja, wou, wou zelf, zeggen... zelf is zelfs zo bondig geweest. Ja. ja, je wou zeggen dat gebeurt niet zo vaak. Hans... <totstut> <totstut> de serie is toch eigenlijk ontstaan uh, door een paar zinnen in de Tweede Kamer, begrijp ik. Ja, balkende. Uh, ik mag hem nu weer uh, veel uh, laten horen, heer en der. Balkende over de VOC-mentaliteit. Dat was het punt waarop wij bij andere tijden... Hè, ons geschiedenisclubje ja. dat ook inmiddels vaker grotere series maakt... begonnen te denken, wat zou het nou leuk zijn... als wij iets over de werkelijke VOC-mentaliteit zouden kunnen maken. Dan liefst nog iets breder uh, de hele Gouden Eeuw. Dat heeft zes jaar geduurd... Maar nu zijn we er. Maar ja. is het nou zo dat je. Da oh, niet nee, nee, nee, nee. Is het nou zo dat je. Uh, nu je er een aantal. zes jaar mee bezig bent geweest. dat je denkt van. Ja, eigenlijk had die Balkenende wel gelijk. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld uh, verhaal. Wat, wat Balkenende daar in de, bal in de Tweede Kamer laat horen. is de nationale trots. Dat klassieke 19e-eeuwse chauvinistische beeld. van onze glorietijden. Die dynamiek. Dat roept hij uit. Dynamiek. Dat hoorde ik jou gisteravond ook. Drie keer roepen... Nou ja, uh, tijdens het... uh, Paul Witteman nog voor dat... Kijk, het punt is... Het punt is... Ja, de man is natuurlijk een beetje... Ja, het was wel hangen, je zeggen. Nou, het is een beetje een komisch man. Uh, altijd geweest uh, in beeld. Maar dat betekent niet dat hij per definitie ongelijk heeft. De toon waarop je het zei maakte het zo uh, grappig. Kijk, in die Tweede Kamer tegenover wie die dat zei... die weet er ook geen ruk van, hoor. Dus die beginnen een beetje te hinniken. Maar... Uh, dat is de ene kant. Die, di die dynamiek, ik denk dat is inderdaad een kernpunt. Alleen voor balkenende is dat, betekent dat meteen glorie. Uh, en dat is op sommige punten misschien waar. Er staat ook heel veel tegenover, zoals dat is bij dynamiek. Waar gehakt wordt, vallen Spaders. Dus ja. hij, had, hij, had hij had gelijk als het gaat over de, de dynamiek van de tijd. Dat het iets is wat, wat ook nu goed zou zijn. Maar waarin had hij heel erg ongelijk, uh, Kees? Wat vind jij? Nou, mag ik een bruggetje maken naar het vorige uur? Uh, bij het vorige uur ging het over die archeologie en, en Trooien. En wat je dus ziet in de 19e eeuw, naar mijn smaak, is dat, uh, dat landen als Engeland uh, en Frankrijk met het Louvre en Duitsland met zeg maar, die eenwording. die proberen uh, op wereldschaal weer een, uh, ja, van grote betekenis te zijn, ook in de geschiedenis. Uh, terwijl wij in die 19e eeuw, en daar houden, zitten we eigenlijk nog steeds een beetje in. Uh, als wij over de Gouden Eeuw het hebben, dan hebben we het over nationale glorie. Althans, dat is het gevoel. Uh, terwijl in feite in die 17e eeuw wat daar gebeurt... is uh, dynamiek op wereldschaal... en ook op, van betekenis vanuit die republiek op wereldschaal. Uh, dus wij zitten, denk ik, als Nederlanders een beetje in die kramp... dat als we praten over die dynamiek van de 17e eeuw... dat we dat direct verbinden met zoiets als nationale trots. En dan, dan worden we een beetje gegeneerd. Ja, maar het is, uh, ik geloof dat die term gouden eeuw... door de meest saaie historicus uit de 19e eeuw bedacht is. Ik weet niet meer de naam precies... maar dat schijnt uh, een fameuze saaie historicus geweest te zijn... Uh, nou, pakken jullie dat weer op? We zien Hans uh, overal. Toen ik vanochtend hier naartoe fietste, we zitten hier in Amsterdam, zag ik overal op billboards zag ik Hans goedkoop met een kraagje uit de 17e eeuw om. Uh... Maar het is geen kraagje uit de 17e eeuw, hè? heb je hem iets beter bekeken? Nou, volgens mij. Wat dat kraagje nou, is... is. Dat is in ieder geval het beeld is een afvoerbuis van een afzuigkap. het is een, een, een, ja. ja. ja. een ventilatorslag. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, dus daar dacht je, daar kom ik wel mee weg. Nou ja, wat... Ik had geen uh, kraag Die dingen zijn heel zeldzaam en heel kostbaar. Nee, wat, nee, wat die knipoog probeert te zeggen... is verder, ja. dat het niet alleen een, een klassiek 17e-eeuws beeld probeert te zijn... maar met een knipoog, met een nieuwe, een nieuwe blik daarop probeert te geven. Volgende... En een moderne blik Ik stap daarop ik te geven. Als ik terugrijd stap ik van de fiets af... en ga ik even stilstaan voor dat bulbord en kijken of ik het kan zien. En jezelf goed. fotograferen, samen ja. met mij. Ja, ja. ja. goed. Maar... maar de, een interessante vraag, voordat we even verder over die, die Gouden Eeuw zelf gaan, is: Hebben jullie een idee hoe het komt? We hebben, je, hebt, je hebt net, die aandacht voor de Gouden Eeuw, hè? dat is niet dat jullie maken nu een tv-serie maar we hebben al 10, 20 jaar die hang naar de Gouden Eeuw. We hadden de Eerste Oorlog, verzet, daar keken we naar als land, daar konden we trots op zijn. Nou, dat is weggevallen. Haken we nu weer gewoon aan bij een 19 e eeuws idee over die Gouden Eeuw? Hoe, hoe, hoe komt het dat dat we die Gouden Eeuw kunnen, we onszelf weer recht in het gezicht kijken? Is, hebben we behoefte aan, aan burgerlijk zelfbesef? Nou, ik denk dat, uh, het, is, het is denk ik zeker zo dat in de, zeg maar de laatste decennia van de 20e eeuw... dan is er een sterke koppeling bij aandacht voor de Gouden Eeuw... met zoiets als nationaal. Uh, en dat, dat vinden we niet zo plezierig. Ik denk dat er nu we, tijd... We, ja, hm? we. Het Nederlandse volk vindt het niet zo plezierig. Oh, ja, ja. uh, en je hebt natuurlijk uh, zeker uh, uh, vanaf die tijd... Uh, uh, is er een toegenomen interesse voor... Ja, wat is Nederland nou eigenlijk, waar komt het vandaan, et cetera... Uh, en daarmee is die, die interesse voor die Nederlandse geschiedenis... zeker sterk teruggekomen. Uh, waar wij, denk ik, voor moeten waken... is dat je dat dan ook vervolgens plaatst in een internationaal perspectief. Dat is wel belangrijk. Nou, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de première van die, uh, die NTR-serie... kwam ook even dat filmpje van uh, Balkenende voorbij. En uh, je kunt wel zeggen van... nou, uh, je kunt Balkenende een zeker komisch talent niet ontzeggen... maar toen hij over die VOC-mentaliteit begon, was hij kwaad. Het was een hele defensieve reflex van Balken om terug te vallen op de VOC-mentaliteit. Dus het is een soort bolwerk. Van we hebben altijd nog de gouden eeuw. Dat is gewoon een, een ijzeren leuning. Als je te veel tegenwind hebt dan val je achterover en dan heb je gelukkig nog die muur achter je. Want we hadden die Gouden Eeuw en de VOC is dan een soort ja, vlaggenschip. Het is in, in onze mythe waar we naar omkijken als we nou, in zo is, zwakke tijden... Zo, zo is het in ieder geval bedoeld door, door balken. En en wat gaan maar gaan dat, jullie, dat is je... helemaal niet een bolwerk dat wij als museum of serie maar proberen wat, te nee, verdedigen. Wat, wat, gaan wat doen? wij doen, die, in die 17e eeuw ontstaat Nederland. En daarmee ontstaan al die vragen die sinds Fortuin en Wilders weer voortdurend opduiken... over wat is dat land en bestaat er zoiets als een nationale identiteit, de hele trits van vragen daaromheen... die kun je stellen opnieuw gewoon door te gaan kijken. Niet door bijvoorbeeld trots te zijn, dat ben ik helemaal niet. En ik geloof niet dat dat uit de serie spreekt. Ik geloof ook niet dat het uit de tentoonstelling spreekt. Maar het is wel interessant om de vragen te stellen. Wat is dat voor een land dat daar ontstaat? En heeft dat nog iets te maken met het land waar wij nu in leven? Dus en... het is niet zo dat je, dat je nu jullie met die serie bezig zijn geweest... dat je zegt, nou, als die 13 delen, als die kijkers dat gezien hebben dan hoop ik toch dat er, dat er een overwegende emotie is. Dus de, de, trots, misschien niet, verwarring, verwondering. Nou, is er iets? Nieuwsgierigheid. Toch. Dat zou het voor mij moeten zijn. Maar, noem, Meer willen weten, gefascineerd zijn door die tijd. Noem eens een paar voorbeelden, of één voorbeeld... Dat is eigenlijk ook wel, kijk maar, waar je zegt, daar gaan we kijken en dan zien we wat de overeenkomst is met nu... En ook wat het verschil is, dat die mensen anders waren. Want jullie hebben het bijvoorbeeld over de jeugdcultuur in die Gouden Eeuw. En dan lees ik ergens dat daar ook al provo's en hippies rondliepen... en uh, uh, mensen zich behangen met dit en dat en zus en zo. En dan denk ik, gaan we niet wat te ver? Leg, leg eens uit, hoe, hoe moeten we dat zien? Nou, professor in zegt niet. Is het zo in de jaren 1620, 1630 uh, zie je een jeugd opkomen... die in vrede en welvaart opgroeit, terwijl hun ouders opgroeiden in oorlog. Dat is zeg maar een parallel met de, de, de wederopbouwgeneratie. En wat doet die jeugd? Ja, die gaat doen wat de jeugd in de jaren 60 ook begon te doen. Zijn haar laten groeien, roken, uh, een eigen liedcultuur ontwikkelen... in eigen kroegen en uh, zich losmaken van het geloof van uh, de generatie van de ouders. Ja, dat is, een, dat is een vrij letterlijke parallel. En ik zie eigenlijk niet zo wat daar mis mee is. Het is ook hetzelfde patroon. Je verlaat een uh, decennia van oorlog... betreedt decennia van vrede. Wat verandert dat in de mentaliteit van een land? Ik, ja, ik zie de huiver daarvoor... Nee, nee, ik ben gewoon benieuwd wat, okay. wat jullie voorbeelden zijn... waar, waar ja. je zegt, hier is het verschil, daar is de overeenkomst... Met de, daar, daar kunnen we iets... Zal ik een ander voorbeeld ja. geven? Kees, knap het op. Nee, nee, nee. Kijk, die voorbeelden zijn talloos. Dit is telkens weer het accent wat je legt. Een ander voorbeeld is van de omgang met... Of wat is de consequentie van het weggaan van de onderdrukking? Dan kun je kiezen voor principes, je kunt kiezen voor pragmatisme. Je ziet een gemengd beeld. Er ontstaat in die 17e eeuw zoiets als een gemengde samenleving... met mensen van verschillende geloven... daardoor ook verschillende toegang tot macht... Uh, maar die worsteling, zal ik maar zeggen, in die samenleving is duidelijk een andere dan de hiërarchie bijvoorbeeld in Frankrijk of Engeland of in Duitse Staten. Uh, die worsteling die in die 17 e eeuw plaatsvindt, daar kun je wel parallellen mee trekken naar het heden toe. Uh, onze worsteling met een gemeende samenleving uh, is anders, uh, maar die vindt ook plaats. Uh, dus wij zijn misschien wat meer geneigd om naar etnische aspecten te kijken tegenwoordig. In die tijd kijk je wat meer naar religieuze aspecten. Maar de, de manier waarop er met joden wordt omgegaan in de 17e eeuw... of met lutheranen of met katholieken... heeft veel te maken met principes, maar heeft ook te maken met, met dreiging. En dat heeft ook te maken met van ja... Hoe, hoe kun je de zaak hanteerbaar maken voor iedereen? Hans, als je zo lang met een bepaalde periode bezig bent... dat, dat laat je niet onberoerd. Is het nou zo dat je aan het eind van, uh, van die periode, nu die serie er is... dat je anders naar Nederland bent gaan kijken? Oeh, dat is wel een heel massieve vraag. Ben ik anders naar Nederland gaan kijken? Ik ben anders naar uh, het verschijnsel crisis gaan kijken, geloof ik. He, we denken bij die 17e eeuw aan zo'n glorietijd, alles ging goed. Maar als je er middenin gaat zitten, dan zie je dat het helemaal niet goed gaat. Het is één grote crisis op alle mogelijke gebieden. En toch onder die druk, of juist onder die druk, blijkt alles vloeibaar te worden, blijken mensen. Te durven gaan denken wat in andere omstandigheden ondenkbaar is. En dan kan er heel veel gebeuren waarvan je achteraf zegt: ja, dat is een glorietijd. Dus bij alles wat er nu crisis heet, denk ik: jongens, misschien gaat het eigenlijk wel verrekte goed dat met ons. Dat is heel optimistisch ja. nieuws. Ja. Ja. Wat, je, wat je toch nog zo'n gouden eeuw hebt, nu achteraf 300 jaar later. Luc, kan, ja. kan jij in 20 seconden zeggen hoe de gouden eeuw aan zijn einde kwam? Voordat we naar je. Hoe de gouden eeuw aan zijn einde kwam. <coughs> Nederland had eerst een voorsprong. En uh, gedurende die glorietijd begonnen andere landen het kunstje af te kijken. Uh, we waren Gidsland. We waren Gidsland, zonder meer. Uh, maar ja, ze, ze, ze namen uh, het, het oprichten van over. hierover. Uh, ja, andere landen gingen ook koloniën veroveren. Nederland kreeg steeds meer concurrentie. Er kwam er nog eens een keertje een zware oorlog overheen... waarin uh, meer dan de helft van Nederland werd bezet en voor een groot deel verwoest... En dan zit je inderdaad in 1672 en dan begint het een steeds minder te worden. En toen werd het duidelijk hoe klein we eigenlijk zijn. Ja, ja, ja, de, de, komende ja wefertje, de, de komende 13 De komende dertien weken is de Gouden Eeuw op televisie. Om tien, uh, uh, op Nederland 2, op dinsdagavond, de serie... Uh, uh, zolang de serie draait, brengen we uw hoogstpersoonlijke selectie van Luc Panhuizen van de 13 grootste gouden Eeuwers. Luc, je hebt een lijstje gemaakt. Ik heb dat wel mogen meemaken hoe dat gegaan is. Volgens mij is het nog steeds in ontwikkeling. Het is een wilde ontwikkeling. Uh, maar vanaf nu elke, uh, elke zondag. En dat begint dan met uh, deze tune. En die tune is afgeleid van de tune van de serie. Ja, en dat wordt jouw cue, uh, uh, Ja, ik, ik, zit, ik voel helemaal de deining van de zee en daar dan opbollende zeilen. Zo, daar gaan we. Goed, um, op nummer 13. Binnengekomen. Nou, het is eigenlijk wel. Uh, ja, ik haak dan aan op wat Hans zei. Dat die Gouden Eeuw had, dus heel erg veel blinkende kanten, maar ook crisiskanten. Ik heb voor een onbekende Gouden Eeuw op 13 gekozen. Omdat het een man was van 12 ambachten, 13 ongelukken: Hermanus Verbeek. Hermanus die. Um, hij is twintig jaar oud als zijn vader overlijdt. Hij neemt een bondwinkel over, eh, want zijn vader was bondwerker. Maar Hermanus wil gedichten schrijven. Daaraan hebben we onder andere de herinneringen van Hermanus op ruim gesteld te danken. Eh, Hermanus wil gewoon maar niet slagen in het leven. Hij heeft eh, ja, een falend lichaam. Op een gegeven moment beschrijft hij dat er gaten in zijn been zitten... Als je daar iets bij probeert voor te stellen... dan wordt het inderdaad heel moeilijk om uh, als bondwerker aan de slag te zijn. Maar ook in de Kruidenierswinkel, dat, waar hij dan vervolgens uh, terechtkomt. Uh, de hele tijd zoekt hij aanknopingspunten bij familieleden. Het is een soort... Die familieleden zien hem al aankomen. Daar heb je die bondwerker die niet wil lukken... en nou maar makelaar probeert te worden. En Hermanus die probeert op de beurs makelaar te worden in de wijnbranche. Hij koopt zich in... Um, en hij heeft ook al een deal met een zwager, want alles is familie bij uh, Verbeek. Anders kun je eigenlijk nauwelijks overleven. Gaat net die zwager dood, dus valt eigenlijk zijn belangrijkste klant weg. De hele tijd probeert Hermanus weer een nieuw beroep uit. En zodra hij het gevoel heeft, ik heb hou vast, dan begint het alweer eigenlijk te vlotten onder zijn voeten... Luk, uh, uh. We hebben je gevraagd om een lijstje van de grootste oh, Gouden ja, Eeuw... Ja, ik, ben, ik ben ook zo benieuwd naar ja. de verdiensten van de man. Nou, ja, nou de, verdienste, de verdienste is dat hij overleeft. En in, in, de, in, in Verbeek komen de verdiensten van de Gouden Eeuw naar voren. Want hij kon eigenlijk gewoon vanwege zijn slechte gezondheid... vanwege pech, kon hij eigenlijk niet voldoende verdienen. Maar het was die geweldige Gouden Eeuw die ervoor zorgde... dat toen je eenmaal makelaar was geworden als uh, zieke gewoon iedere keer een uitkering kreeg. Ja. Dus in feite is uh, bij Hermanus Verbeek op nummer 13... staat eigenlijk de Gouden Eeuw zelf... Ja. Die, de, de omgeving waarin zelfs een sukkel als Hermanus Verbeek... door zijn ja, leven komt. Kijk, die, die, die, die, die uh, Nederlandse samenleving van toen was eigenlijk al een soort... je, je had mensen die, die probeerden te overleven... daar hoog in de nok van de tent, trapezewerk werken... en af en toe vier naar beneden en dat waren allemaal vangnetten. Nou, en Verbeek is in het vangnet van uh, de ziekenkast... Uh, van uh, het makelaarsschilder ja, blijven maar ik, ik, ik wil even op, op, op die autobiografie die Luc heeft meegenomen aanhaken. En uh, daarin op bladzijde 129, Luc, zie ik dat jij één naam hebt onderstreept... waarmee uh, deze Hermanus zichzelf vergelijkt. En die kennen we allemaal. Job. Ja, ja Job is de grote held. Ja, hij, hij groeit nu, he, die Hermanus ja, ineens. Ja, he, want ja, het is een bijbels kijk, uh, figuur maar, eigenlijk. Ja, maar Job is ook een pure overlever. En... En man van God. En dat was voor Beek ook. Uit driekwart van dat hele memoriaal... dat zijn allemaal varianten op... God, help me. God, u laat me toch niet zitten. Ach nee, ik geloof in u. Dat is eigenlijk iedere keer waar het... Uh... Kees Hans. Uh... Ja, we hebben het over de Gouden Eeuw... en we beginnen met een ode aan de steuntrekker. Een ja. ja. ja. ode ja. aan de gelovige, ja. die weet dat alles van aan God... Ja. en een klein beetje aan de Gouden Eeuw te danken is. Nou, oh. daar zou Balk en <laughs> ja. zich dan wel ja. weer mee kunnen verenigen. Ja. Okay, een Zeeuwse protestant. Maar je, dat, Heel... zit dus, hè, dat zit dus ook in de serie hè, van wat, uh, wat Luc zegt. Uh, dat is toch iets wat in die wereld tot stand komt. Zoiets als een, als een vangnet. Ja. Hè, dus er zijn in Delft de uitdelingsboeken bewaard. Zowel van de zaterdag als van de woensdag. Want zoveel waren er. En er werd keurig bijgehouden wie wat kreeg. Een roggebroodje, een tarwebroodje. Dus dat maar iedereen kon overleven. Ja. De serie dinsdag... Vijf van half, negen, Vijf van half negen. De tentoonstelling in het museum, wanneer begint die? 13 december. Komt alle. Hans, Kees, Hans Goedkoop, Kees Hanfiet, Luc Pannhuizen, bedankt. Tijd voor het sport terug. Deze week, precies 43 jaar geleden, op 12 december 1969... ontploft er een bom in de Banca nazionale del Agricultura... op de Piazza Fontana in Milaan. Van de twaalf doden en 88 mensen rijker gewond. Dezelfde middag wordt een tweede bom onderschept ergens anders in Milaan. en zijn er nog drie bomaanslagen in Rome. Het is het begin van een van de meest gewelddadige periodes in de Italiaanse geschiedenis. De jaren van lood. Extreem links en rechts plegen in de 14 jaar duizenden aanslagen. Waarbij honderden dodelijke slachtoffers vallen. En ook op straat gaan links en rechtse jongeren elkaar te lijf. Met 26 linkse en 17 rechtse slachtoffers als gevolg. Hoewel de lode jaren nu alweer 30 jaar achter ons liggen... wordt de herinnering door zowel links als rechts in leven gehouden... en de slachtoffers als martelaren herdacht. Angelo van Schaik was het afgelopen jaar bij twee van die herdenkingen... en tekende het verhaal erachterop. Vandaag Mikis Mantakis, een Griekse medicijnenstudent van 22 jaar... die op 28 februari 1975 wordt doodgeschoten... voor het partijkantoor van de MSI, de neofascistische Partij. Een combattente europeo dat morti voor ideeën. Want Mantakas is een martelaar voor Europa. Hij heeft geloofd in Europa en is ervoor gestorven. Chi ha combattido voor Europa is fondamentalement dat hij hier in Europa heeft. Witis Mantakas was een studente van medicina. greco. Mikis Mantakas was een jonge medicijnenstudent die zich op het verkeerde moment op de verkeerde plek bevond. Tja, 400 eh, mannen, voornamelijk mannen met eh, een rechte arm omhoog. Ja, ik vind het toch opmerkelijk. Vrij opmerkelijk en um, beklemmend ook. Perfect. Piazza Risorgimento, hoek via Ottaviano. Centrum van Rome. Op echt letterlijk een steenworp afstand van het Vaticaan. Of hier kan ik de... De koepel van de Sint-Pieter heel duidelijk zien. Um, op die hoek staan uh, twee jongens in de houding voor het portret van Mikis Mantakas. Een Griekse student die hier op deze plek 37 jaar geleden, vandaag precies, 28 februari, werd vermoord... Valerio Credo che siano quando hanno scritto cuori neri, credo che siano morti 27 ragazzini di destra o 33, un numero piuttosto alto. Valerio Fioravanti, de operatore della NAR, de Nucleo Armato Rivoluzionario, de belangrijkste il gewelddadigste rechtse della in Italia, anni sotto casa. Questo ragazzo andò in coma, fu sprangato da ragazzi dell'università poi più grandi di lui. Questo ragazzo andò in coma e morì. Eh, man, 21 rechtse jongeren jonge die... die die vermoord zijn in die tijd. En, zo zegt uh, Fioravanti, het gaat niet zozeer om hem of om een ander... maar het gaat vooral om de manier hoe ermee omgegaan wordt. Hey, toen een paar maanden voor Mantakas een jonge, uh, jongen in Milaan, Sergio Ramelli... voor zijn huis in elkaar werd geslagen en een paar dagen daarna overleed... toen werd er in de gemeenteraad van Milaan geapplaudiseerd. En dat zijn, zegt Fioravanti, dat zijn dingen die... Die haat in je kweken. Als ik op mijn 17e dood ga, dan zijn er blijkbaar volwassen mannen die klappen. Non è la morte di un ragazzo in più o un ragazzo in meno che crea l'odio in te. Sono sono queste le cose che ti creano l'odio. Se io muoio a 17 anni, ci sono degli adulti che battono le mani. Elke fascist die we te pakken krijgen, die maken we af. Dat is de leuister tijdens een van de vele linkse demonstraties in het Italië in de jaren 70. Noi appunto Umberto Croppi, is voormalig wethouder van cultuur van Rome. Hij was een goede vriend en geestverwant van Mykis Mantakas, de Griekse student die in 1975 vermoord werd. Meneer Kroppie ging op weg naar het tribunaal, en eigenlijk meteen al bij aankomst bleek wat er stond te gebeuren. Dat wil zeggen, um, hij kwam aanrijden bij het tribunaal, en toen werd al vanaf een afstand op de auto geschoten. En op een gegeven moment waren ze samen met z'n veertien... dus veertien mensen van de, van de rechtse kant... samen bij de ingang van het tribunaal. De deur was nog toen nog gesloten. En op dat moment kwam er een grote groep... een paar honderd man van de andere kant eh, op ze af. Eh, waarvan de leider, zo herinnert meneer Kroppi zich... een grote bijl eh, in zijn handen troeg. En die kwamen dus dreigend op hen af. Nou, ze zaten in de val, leek het. Maar eh, dankzij de... Ja, de hulp eigenlijk van iemand die bij het tribunaal werkte, werd de, de, de deur voor ze geopend, waardoor ze snel naar binnen konden vluchten. Dus het was nog eigenlijk gesloten, het tribunaal, maar die deur werd alvast geopend. Ze konden naar binnen vluchten en de deur net achter zich sluiten, vlak voordat die grote groep van links ze kon bereiken. Meneer Corby zegt, het was waarschijnlijk dat als dat niet gebeurd was, dan was er al wel daar ter plaatse... Uh, een dodelijke gevallen zo dreigend was die situatie al vroeg in de morgen bij het tribunaal Ik col latenzione che c'era probabilmente ci sarebbe stato qualche morto in quel momento Il rogo di Prima Palle a Roma il 16 april 1973 Het proces waar voormalig wethouder om beto in februari 1975, nou weg was, was het proces voor de zogenaamde Rogo di Primavalle, de brand in Primavalle. En Primavalle is een buitenwijk van Rome. Arthur Westijn, historicus aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome, dat was een gebeurtenis die in fascistische kringen veel losmaakte, of niet? Ja, um, een, een bizarre gebeurtenis eigenlijk. In het arbeidershuisje van een kaderlid van de, de MSI. Werd in de nacht van 16 april 1973 brand gesticht door linkse militanten die benzine onder de deur lieten lopen en dat aansteken. Waarbij uh, die familie van die Matee, vader, moeder en vijf kinderen in de val kwamen uh, te zitten. Nou, die vader en die moeder en drie van hun kinderen wisten zich wel te redden, maar twee van hun kinderen, Virgilio van 22 en Stefano van 8, die verbranden daarbij, uh, daarbij levend. En nou, er zijn vrij gruwelijke foto's daarvan moet je kijken. Ik heb hier een foto die gemaakt is... op het moment dat die brand woede van uh, die zoon, Vigilio, die uit het raam kijkt... eigenlijk op het moment dat hij langzamerhand... zwart geblakerd, uh, verbrand, ja. sterft, precies. Verschrikkelijke foto, ik krijg kippenvel van ja. ja, precies. En het is opvallend als je dan kijkt naar... hoe de linkse kranten daarover schrijven. De dag erna. De dag erna van de aanslag. Ik heb hier bijvoorbeeld... De, de voorpagina van Ide Manifesto, een, een bekende linkse krant, die schrijft dat hé, het is een vreselijke aanslag is, maar het is ook een un delito nazista, een nazistische aanslag, schrijft de krant. Dus die krant probeert heel duidelijk de schuld te schuiven op de fascisten zelf, in plaats van te accepteren dat het een aanslag is van de linkerzijde. Nicola Rao journalist en schrijver van verschillende boeken over het rechtse terrorisme van de jaren 70 i giornalisti erano comunisti si definivano comunisti i registi si definivano comunisti i professori universitari si definivano comunisti i pittori gli scultori i registi si definivano comunisti i grandi attori si definivano comunisti die zichzelf goed noemde, noemde zich ook communist, hè. dichters, schrijvers, kunstenaars, acteurs, noem het maar op. Iedereen die zichzelf als een, als een vooruitstrevend figuur betitelde, die betitelde zichzelf ook als communist. En binnen die, die meerderheidsdruk, om het zo maar te noemen... Werd ieder die van die norm afweek, al you know, als een soort marsmannetje, als een soort van monster betiteld? Uh, Distint en distanti dalla homologazione culturale e eh, politica, che que era quella di sentirsi communisti. Ik sono uscita alla fine dell'udienza We chiamavamo facevano da staffetta. in quel modo, in macchina. heb verteld dat zij inderdaad nog op het tribunaal waren. Op een gegeven moment was het proces over. Ze zijn met z'n vierde, eigenlijk via een soort achteruitgang Um, naar een auto gelopen um, van, iemand, van een, een, een van hun vrienden... en daarmee gereden richting het, uh, het, het, het kantoor van de partij aan, het, um, aan de Via Ottaviano... waar een soort doodse stilte hing, waar al het verkeer was uh, gestopt... en waar heel duidelijk bleek dat er iets uh, heel erg mis was. En wat er precies mis was, dat werd duidelijk aan meneer Kroppi toen hij zelf... Um, uit de auto stapte en in een zijstraatje um, op de hoek een van zijn vrienden zag... hem benaderde en vroeg wat is hier gebeurd, wat is er aan, aan de hand? En toen zei die vriend van meneer Kropi, ze hebben de Griek vermoord. Meneer Kropi is toen even teruggetrokken in een winkel daar in de buurt... om even tot zich te laten doordringen wat er eigenlijk aan de hand was. is toen weer naar buiten gegaan en zag toen, op het moment dat hij weer naar buiten kwam... zag hij de ambulance met daar in Mantakas... Wegrijden, en op het uh, trottoir. So che non Mantacas, cinese abbassata per qualche minuto la situazione. Poi sono riuscito e mi sono avvicinato verso la sezione nel momento in cui stavano caricando in ambulanza Mantagas e sul marciapiede ancora c'erano alcuni frammenti del suo cervello che aveva avuto una perdita cerebrale nel punto in cui c'era stato in cui era stato colpito. Uh, mio padre mi scrive e dice: Parla con tuo fratello, Cristiano era fisicamente. Mijn broertje, uh, zegt uh, Fioravanti, mijn broertje Cristiano, die stond naast Miki's Mantagas toen hij vermoord werd. En mijn broertje had zelfs nog bloedsporen op zijn jas toen hij thuis kwam. En ik studeerde toen in, in Amerika, zegt Fioravanti. En uh, mijn vader schreef me toen dat ik met mijn broer moest gaan praten... En hij was heel nou, geschrokken, boos natuurlijk over de hele situatie. En dat, dat, datzelfde gold voor mijn, voor mijn broertje. En in mijn antwoord toen heb ik mijn broer aangespoord om te gaan studeren. Maar hij schreef me heel erg boos terug. dat het, ja, Voor jou is het, is het makkelijk praten. Jij zit daar lekker in Amerika. En je hebt het talent, de, de kansen om te studeren. Maar hier, hier in Rome, hier worden dagelijks mensen op straat vermoord. Oui en die brief die je kreeg van mijn broertje die had op mij een nou een fatale uitwerking. Tu parli bene perché tu sei portato per lo studio perché comunque che ne sai qua c'è gente che muore ogni giorno. Devo dirti che questa questa risposta su di me ebbe un pessimo effetto. Wanneer is het plein afgesloten voor de ceremonie? En ze staan allemaal in een lange rij. Handen op de rug. Benen iets gespreid. Veel politie op de been. Niks ik schat dat er toch wel zo'n 250, 300 man staan... voor het uh, schilderij van Mykis Mantakas. En quello fu il secondo caso in cui la violenza politica se transforme in terrorisme. Dus je passen van die scontrix met bastoni. Het belang van de aanslag op Mantagas is vooral geweest dat het, het, het echte terrorisme heeft ingeluid in Rome. Dat wil zeggen, het gebruik van vuurwapens in de, in de gewapende strijd. Daarvoor was het al, uh, in Milaan bijvoorbeeld, gebruikelijk dat het daar komt vaker voor. Maar in Rome is het eigenlijk in 1975 uh, begonnen. En het leidde ertoe dus linkse um, daders die met vuur, uh, het vuur openden op rechts, het leidde ertoe dat ook rechts naar de wapens uh, begon te grijpen. En Die op want dat is vooral daarom belangrijk. Het begin van het echte terrorisme in. En op dat punt, in die ambienti più jovani, militanti. Eh, Della destra romana si cominciò a pensare che fosse il caso di armarsi a, a, a propria volta. Se si arriva che ti prendano a botte, allora tu che fai? Quando esci la sera ti porti un coltello. Quindi quello che que ti aspetta sotto casa la prima volta scappa perché vede che hai un coltello, la seconda volta vengono in due anche loro con il coltello. Het begint ermee dat je een keer in elkaar geslagen op straat en de uh, volgende keer dat de je, de ferro, de ja, de je de deur uitgaat, dan neem je een mes mee. En dan, hè, dan, die eerste keer schikt dan degene die je opwacht... omdat jij een mes bij je hebt. Maar de keer erop komen ze met z'n tweeën, gewapend met messen. En dus hè, neem jij de volgende keer een ijzeren staaf mee, enzovoort. Het is dus, zou je kunnen zeggen, de oorlog tussen het schild en het zwaard. Hoe groter het schild, hoe groter het zwaard ook moet zijn. En op een gegeven moment leidt het er dan toe dat... messen en ijzeren staven niet meer genoeg zijn... Dan laat ze je bijvoorbeeld bij een confrontatie een pistool zien. En dan ga jij dus ook op zoek naar een pistool. En dan, in plaats van het wapen te laten zien, begin je hem te schieten. En zo loopt het dus uiteindelijk. En uit je de volgende in twee. En in Er zijn twee jongens aangelopen, een met een Italiaanse vlag. We nemen een Griekse vlag, daarachter nog twee. We lopen richting het geïmproviseerde monument. Emiliano, je bent hierheen gekomen om uh, Mikis Mantakas te herdenken. Waarom kom je nog steeds hier? Waarom is dat belangrijk? Mikis Mantakas sapeva ciò per cui combatteva, sapeva ciò per cui stava qua sotto. Roma. Era een maar ook Het is volgens Emiliano veel meer dan enkel folklore. In de eerste plaats, Mantakas, die wist heel goed um, wat hij deed, waarom hij hier was. Hij kwam weliswaar uit een gezin van antifascisten, maar hij streed dus heel duidelijk voor een ander ideaal dan dat van zijn ouders. Um, hij was heel erg bewust daarvan en uh, hij heeft daar ook zijn, uh, zijn leven voor gegeven, voor die idealen. En die idealen die staan hier nog steeds vier overeind. Het is veel meer dan folklore. Het gaat hier ook niet alleen maar om een paar jongens van een jaar of twintig... die niet weten wat ze doen. Het gaat om alle generaties, ook om verschillende uh, volkeren. Mensen van verschillende landen die hier bij elkaar komen. Ook uit Nederland bijvoorbeeld, uit België. En uh, Emiliano is er ook heel erg trots op dat deze plek, um, laten we zeggen... een, een, een toegangsplek uh, biedt voor al die verschillende mensen van al die verschillende leeftijden. Um, een plek van broederschap. Een plek van broederschap, precies. Hij, hij, hij noemt ook Homerus, de, de, de, de idealen uit de Odyssee. Natuurlijk ook een, een Griekse referentie. Um, de, de idealen van broederschap van, uh, bij elkaar horen, dat is heel erg belangrijk hier. En dat wordt dus ook hier herdacht. Met de dood van Mantakis worden die idealen van broederschap hier uh, Quindi, levend gehouden. Wat we is wat in tutte le epoche non solo negli ultimi 50 anni o 60 anni, ma da sempre. Camerata Mantagas, presente! Eh, Michis Mantagas era un giovanissimo studente di medicina greco eh, che con altri suoi connazionali viveva in appartamenti intorno alla città universitaria. Michis Mantagas era un studente in Roma a studiare medicina aan de, aan de Sapienza Universiteit. Hij woonde daar in de buurt met uh, een groepje andere Griekse studenten. En eigenlijk um, had hij te maken met de, met de FUAN... dus het, het, de universitaire uh, club van de MSI, van de rechtse partij in Italië. Simpelweg omdat hij boven uh, het partijkantoortje woonde... in de Via Siena, in de buurt van de, van de campus. En vaak um, kwamen hij dan degene die daarvoor uh, werkte, zoals meneer Kroppi... Tegen in de bar in de buurt. Dus er ontstond een, een, een ja, puur vriendschappelijke verhouding eigenlijk tussen de, de, de mensen van de FUAN en Mantaka zelf. Gebaseerd tot op zekere hoogte op uh, politieke overeenkomsten. Dat wil zeggen, uh, Mantaka's had een zekere uh, anticommunistische stellingname die wel uh, aansluiting vond bij de mensen van de FUAN. Maar tegelijkertijd is het was hij allerminst een, een, een, een fascist. Zijn ouders die, uh, waren uh, overtuigde antifascisten. Zijn, zijn vader, uh, generaal Mantakas, uh, was een, een van, de, van de grote helden... van de partisanenstrijd in Griekenland tegen uh, de Duitsers in de oorlog. Zijn moeder was nog steeds een militante antifasciste in Griekenland. Kortom, Mantakas was een, een jonge student met weliswaar anticommunistische ideeën... maar zeker geen antifascistische ideeën, en zijn ja zijn link met het rechts Italië was puur gebaseerd in eerste instantie op een soort vriendschappelijke verhouding in de buurt van de universiteit. Quindi era ja. un ragazzo genericamente anticomunista che aveva con noi dei rapporti amicali, quindi frequentava la nostra sede, le nostre manifestazioni, che si è trovato coinvolto in un evento più grande di lui. Dus eigenlijk was het dus gewoon toeval dat hij er was. Het, het was in wezen gewoon toeval. Um, hij wordt weliswaar nu bij de herdenking uh, decennia na dato... ...geclaimd als, uh, als een militant van de beweging. Door mensen die er helemaal niet bij waren in der tijd. Maar in wezen uh, was het inderdaad toeval dat hem tot die, tot die kringen bracht. Dus hij wordt op een, op een, op een rare manier nu uh, herdacht, zou je kunnen zeggen. Camero, tamer, tamer, tamer. Micis Mantakas was in 1975 het zoveelste slachtoffer van de zogenaamde Jaren van Lood. Die duurde van 1969 tot en met 1983. Bijna 15 jaar geweld. Van bomaanslagen, zoals hier op Piazza dell'Orologio in Brescia in 1974. Vieta la reorganisatie del 18 Fascista. A Milano al tot straatgeweld. Jongeren van verschillende politieke groeperingen, communisten en fascisten, gingen elkaar, vooral in de grote steden, bijna dagelijks te lijf. Romano Sabatini was in de jaren zeventig lid van Ordine Nuovo, een militante fascistische organisatie in Rome. Maar toen, armen waren moment was. Nou, je moest goed uitkijken als je de deur uitging. Vaak gebruikten we bijvoorbeeld onze brommerhelm als wapen, ook als schild. En daarnaast was het ook nog zo dat de stad eigenlijk opgedeeld was in, uh, in zones. En hier in de buurt bij, uh, waar we nu zitten, bij Piazza Bologna, dat was duidelijk een hele rechtse buurt. En communisten keken wel uit om, om hier in de buurt te komen. Maar als ze kwamen, dan kwamen ze ook meteen met ja, 200 man om, om te gaan knokken. En voor ons was er eigenlijk, waren er weer andere delen van de stad gevaarlijk. Zoals hier verderop, bij de beroemde IJsselton, Joliti. Daar zaten heel veel communisten. En als je daar in je eentje liep, dan moest je uitkijken dat je geen plan bekreeg. Nu is er een geweldige gelateria in Joliti. Waar er een heleboel van communisten waren. En we moesten er niet in, maar we moesten er niet in. era uno d'animo, era In in moda. Wat het precies inhield, dat was voor velen eigenlijk van ondergeschikt belang. Het ging vooral om een state of mind, om ergens bij te horen, om een identiteit te vinden. Dat geldt voor zowel communisme als fascisme. En je had natuurlijk allemaal verschillende soorten types. Je had de dromer, de, de, de, de ideoloog, de straatvechter, de uh, opportunist... Um, de, de gefrustreerde, uh, gemarginaliseerde. Al die verschillende types die kwamen eigenlijk bij elkaar in die groeperingen. En er was dus niet echt een heel duidelijke overheersende ideologie... die die verschillende blokken um, karakteriseerde. Het ging vaak ook vooral ja, om simpele dingen als... Hè, hoe zie je eruit, welke kleren heb je eigenlijk aan? En communisten die konden zich op een bepaalde manier afficheerden via hun kledij en de fascisten. En dat leidde er ook toe dat, um, dat er aanzagen zijn geweest op figuren... simpelweg om de kleren die ze aanhadden. Er is bijvoorbeeld een jongen neergeschoten in Rome, Stefano Cicchetti... die um, uh, ja, een bar uitliep en daar werd neergeschoten. En zijn enige uh, uh, misdaad, om het zo maar te zeggen, was dat hij eruit zag als een fascist. Hij had kort haar en hij had geen... Geen, uh, geen baard en hij had uh, een strakke broek en, en een soort van, uh, van laarzen aan. Um, wat werd beschouwd als een fascistische look en daarom is hij neergeschoten. En evenzeer zijn er ook aan de andere kant uh, jongens in elkaar geslagen of, of aangevallen. die eruit zagen als communisten. Dus met, met, uh, met bijvoorbeeld een baard en dergelijke. Dus ja, het ging eigenlijk vooral om het uiterlijk en niet zozeer om de inhoud van de inhoud. Er was gente die al contrario perché magari aveva i capelli lunghi o la barba veniva considerata comunista, comunista è stata picchiata pesantemente dai fascisti c'è anche questo elemento eh, fu un esponente della democrazia cristiana Ciriaco De Mita che inventò una formula quella dell'arco costituzionale cioè a dire eh, het was een a vita, zegt a vita, zegt minister Kruphy die destijds bedacht heeft dat alleen de partijen die hadden meegeschreven aan de grondwet alleen die partijen mochten deelnemen aan het, aan het politieke leven dat betekende eigenlijk dat de neofascistische MSI, die fascistische partij, ook al had het uh, gekozen volksvertegenwoordigers in het parlement, die partij werd compleet buitenspel gezet. En daarom weigerde bijvoorbeeld de leider van de communisten, uh, Enrico Berlinguer, een beroemde politicus, die weigerde een debat aan te gaan met Almirante, de leider van de fascisten, onder het motto, uh, zo zei hij, met fascisten moet je niet praten. En het gevolg daarvan is volgens Kroppi de geboorte van het militante antifascisme, zo noemt hij het. Militante antifascisme dat gepaard gaat met, met, met veel geweld. Ik heb zelf nooit deelgenomen aan zulk geweld, zegt Kroppi, maar ik kwam erin terecht. Ik ben er misschien ook wel zijdelings indirect verantwoordelijk voor... Maar zo zegt hij, ik kan wel begrijpen dat een leeftijdsgenoot toen zijn pistool op mij richtte. Want zijn actie werd eigenlijk gerechtvaardigd, bijna gerechtvaardigd door het politieke klimaat dat toen heerste. Però posso capire un mio coetaneo di allora che m'ha puntato addosso la pistola e abbia provato ad uccidermi perché era legittimato da questo contesto. Io sono un fermo sostenitore che secondo me la nostra generazione di destra e di sinistra A una guerra civile. zegt dat hij ervan overtuigd is dat het een valse burgeroorlog is die ze in Italië hebben uitgevochten. Hey, Italië was niet het Chili van Pinochet of het Argentinië van de generaals. Um, er was weliswaar corruptie, maar het was hoe dan ook een democratisch land, een westers land. Er waren er natuurlijk problemen, maar ja, die zijn er overal, zegt Fioravanti. Het was eigenlijk een verzonnen burgeroorlog. Però era un paese occidentale. Io ho detto, noi abbiamo fatto una guerra civile inventata. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno, Duccio Guida al microfoon van GR1. De rete heeft ons passato om een per una una notizia Een agghiacciante. explosie heeft een ha centrale crollare parte Bologna stazione Er zijn Op 2 augustus 1980 komen bij een bomaanslag op het station van Bologna 85 mensen om het leven. 200 mensen raakten gewond. Valerio Fioravanti wordt, samen met zijn vrouw Francesca Mambro, veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in de aanslag. Zij zijn degene die de bom tot ontploffing hebben gebracht. Furavanti heeft echter altijd zijn betrokkenheid bij de aanslag ontkend. De rechtsterrorist terrorist kreeg nog eens vijf keer levenslang voor zijn rol in zes moorden. Daarvoor heeft hij wel alle verantwoordelijkheid opgeëist. Inmiddels is Furavanti wegens een amnestieregeling weer op vrije voeten. Yo, moglie, nessuno, Ik heb ook een vrouw die in zijn nooit uccidde... Fulevanti zegt dat hij voor al zijn daden uh, de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. En zijn vrouw, die ook deel uitmaakte van de, van de terroristische beweging, van de NAR... heeft in haar leven nooit iemand vermoord. Maar ze heeft wel altijd de, de verantwoording genomen voor alle moorden die door de groep gepleegd zijn. Ze was erbij toen de acties beraamd werden... Um, ik heb ze nou, uh, daarheen gebracht. Ik ben samen met ze gevlucht. Dus ik ben ook ja, moreel verantwoordelijk voor al die daden. En op het moment dat je dus die beslissing neemt... en dat je de verantwoording voor die daden neemt tijdens het proces... op het moment dat je geen strafvermindering wil... dan mag je, vind ik, een versimpelde voorstelling van zaken geven. Dus niet tijdens het proces zeggen van... zij begonnen en ik heb niks gedaan. Nee, tijdens zo'n proces moet je je realiseren wat je gedaan hebt. Je accepteert dan het vonnis en dan zit je ook gewoon je straf uit. Punt. in tribunaal 1 si rende conto di quello che ha fatto e che quello che ha fatto è una cosa grave e accetta la condanna e la espia. Hij werd op deze plek doodgeschoten met een P38 pistool. Aan de overkant van de plek waar hij vermoord is... De ...overkant van de plek waar ook de twee jongens voor het portret staan... ...staat op de muur Mikes vive. Mikes leeft met een Keltisch kruis en daarnaast... ...qui mori combattendo vive in eterno. Wie strijdend ten onder gaat zal eeuwig leven. En daar ook weer een Keltisch kruis ernaast. Tja, 400 uh, mannen, voornamelijk mannen met hun uh, rechterarm omhoog. ik vind het toch opmerkelijk. Vrij opmerkelijk. En een, een hele rare sfeer, een hele militante sfeer. Hoe ze allemaal in slag onder opgesteld. Met de rechterhand inderdaad, vier in de lucht en allemaal. Als een soort, uh, nou ja. Romeins leger klaarstond voor, uh, voor de aanval. Um, beklemmend ook. Dat uh, sfeertje. Ja. Maar goed, um, gek eens, het bedoel, dit is, het hoort er lekker bij. Maar dit, dit kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen. Dat er, gewoon, er wordt een plein afgezet. Er staan 400 mannen in, met wat wij de Hitlergroet noemen, wat ze hier de Romeinse goed noemen. En het mag allemaal, de politie staat erbij er en kijkt ernaar. Dat, dat is voor ons onvoorstelbaar. Ja, ja, zeker. En op de achtergrond uh, de, de Sint-Pieter, um, een van de meest toeristische plekken van Rome eigenlijk... waar dagelijks duizenden toeristen langslopen, wordt opeens geclaimd door, uh, door de fascistische beweging. En iets wat je inderdaad in Nederland nooit zou tegenkomen. Zomaar midden op straat, 400 mannen in het zwart die, uh, die een eer, eer betonen aan een van, hun, uh, een van hun voorgangers, een van hun kameraden, zoals ze dat zelf noemen... en raccontare Nu ik ouder word, eh, zegt want nu ik ouder word en nadenk over hoe ik alles moet gaan uitleggen aan mijn dochter. zal ik. Nou, denk ik dat ik moet proberen te vertellen. dat je altijd een eigen verantwoordelijkheid hebt. Iedereen had op ieder moment ook een andere keus kunnen maken. Maar op het moment dat je ergens voor kiest dan moet je ook daar de consequenties van accepteren. Dus je kan niet zeggen hè, het het de schuld van het nood tot of de schuld van het land, de schuld van de omstandigheden. Nee, we zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor de dingen die we Dit was het eerste deel van de Lode Jaren met dank aan Arthur Wedstein. Volgende week in deel 2 staat de linkse student Walter Rossi centraal, die in 1977 door fascisten werd doodgeschoten. Wilt u reageren? Mailt u dan naar ovt.vpro.nl. We hebben een site geschiedenis24.nl en over wat daarop te beleven is, is redacteur Jurid van Voorn naar de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond is de uitzending van Andere Tijden over de eerste moeder Mavo in 1975 over in het Middenmeer. En op de website geschiedenis24.nl zijn al beelden te zien uit 1975... van de aflevering van Gewest tot Gewest over hoe een moeder Mavo eruit zag. Nu al op de site, vanavond ook op Nederland 2. En met Carré hebben we ook nog wat. Want we hebben de oudste filmbeelden gevonden van het theater uit Amsterdam uit 1899. Ze wisten het zelf niet bij Carré dat het bestond, maar het staat wel op onze site. Is dat binnen en... of buiten? De filmbeelden zijn van buiten genomen. Oh ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. En wat we nog hebben is met de Gouden Eeuw die deze week gaat beginnen. Dat weten we natuurlijk inmiddels allemaal al. Hebben wij alvast een paar vooruitblikken bij ons op de website staan. En dat is allemaal op geschiedenis24.nl. En natuurlijk ook de uitzending van OVT is daarna gewoon bij ons weer terug te horen. Oké, okay, Judith. Heel vriendelijk bedankt. Ja, dit was alles waar wij tijd voor hadden. Uh, Zometeen na het nieuws is de perstribune met Govert van Brakel. En hij ontvangt... Tel Bekkant en Raymond Sluiter. Ik wil nog zeggen dat uh, de uh, tentoonstelling over Troje te zien is... in het arad Peersland Museum tot 5 mei. En dat er een tentoonstelling over de Gouden Eeuw is... in het Amsterdams Museum. Ja, dit was alles waar we tijd voor hebben. Volgende week zijn we er weer. Uh, heel graag uh, tot dan. En uh, voor nu wens ik u een hele goede zondag.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 Dit is Radio 1.